5 uur, het NOS-journaal, Marian Kokkoek. Klokkenluider Snowden, aangekomen in Moskou. Nederlanders willen best wat privacy opgeven voor terreurbestrijding. En Starbucks heeft eindelijk belasting betaald.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 Oud-CIA-medewerker Snowden openbaar openbaarde deze maand het geheime Amerikaanse spionageprogramma Prism, waarmee inlichtingendiensten op grote schaal wereldwijd het telefoon- en internetverkeer van burgers aftappen. Bijna driekwart van de Nederlanders vindt het goed... als de overheid telefoon- en internetgegevens van burgers... bekijkt in de strijd tegen terreur. 70 van de burgers denkt dat dat nu ook al gebeurt. Dat blijkt uit een onderzoek van Ruiz de Hond... in opdracht van de site NuTech. Vooral aanhangers van de PVV en de SP... denken dat de overheid informatie van burgers aftapt. Vrouwen vinden in de strijd tegen terreur... hun privacy minder belangrijk dan mannen. En ook hebben ouderen minder problemen met het aftappen dan jongeren.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 De Spaanse politie zegt twee bendes te hebben opgerold die handelden in doping. Bij invallen zijn 84 mensen opgepakt en werden meer dan 700.000 doses doping in beslag genomen. Het gaat om anabole steroïden, EPO en groeihormonen. Volgens het Spaanse ministerie van Binnenlandse Zaken importeerden de bendes de middelen uit China, Griekenland en Portugal.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 ANWB Verkeersinformatie. Door werkzaamheden staat er file op de A27 Almere richting Utrecht... tussen Beeldhoven en utrecht Veemarkt, 2 kilometer. De A28, Zwolle richting Hogeveen, is dicht bij Zuidwolde. Staat een auto in brand, verkeer kan er alleen via de parkeerplaats langs. Inmiddels staat er 3 kilometer. Als je altijd ICT'er bent geweest... en je valt een keer uit het reuzenrad... dan hoef je niet opeens...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 Ook interim-managers en financials gaan naar movier.nl slash zeker van inkomen. De ad -tour Gids. Nu in de winkel met Bon uit het AD. Voor 3,95. Koop hem nu.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 Goedemiddag, het laatste uurtje op de zondagmiddag beginnen wij in Rotterdam. De hockeyfinale tussen Australië en België. Gerard de Groot. Nog vijf minuten, dan is het rust. Het is geworden 0-1 in het voordeel van Australië. De strafcorner van Christopher Seriello. Hij speelde het afgelopen seizoen bij Bloemendaal. Die was raak, 0-1, dus is de stand bijna 1-1. Maar het doelpunt van de Belgen werd uiteindelijk door de video-empire afgekeurd. Zodat België niet het loon naar werken kreeg. Want de Belgen laten zich niet kennen hoor, tegen die Australiërs. Ze gaan vol tegenaan. Slotfase bij de Hongballers. Pirates tegen de Pioniers. Theo Plasjaar. Ruim drie uur bezig. Feitelijk gespeeld. Officieel nog niet, omdat Amsterdam nog een slagbeurt te gaan heeft. Maar de stand inmiddels 4-10 in het voordeel van de bezoekers uit het Hoofddorp. De kwaliteit van de relievers van Amsterdam is onvoldoende. Stuifbergen deed het nog redelijk. Maar de jonge Daan Hendricks wordt aan alle kanten weggeslagen door de slagploeg van Pioniers. Met als hoogtepunt voor de Hoofddorpers de homerun van Kevin Dirks in het linksveld. Goed voor drie punten. 4-10. Dat wordt een dikke nederlaag voor Amsterdam. En paardensport, de grote prijs van de haven Rotterdam met tien combinaties in de barrage. En daarbij twee Nederlanders, Ed van der Bent. En dat was een prachtig affiche. En dat werd een heel mooi slotakkoord voor deze 65e editie in het Kralingse bos. Niet helemaal voor Nederland. Want we hadden twee uh, troeven. Jeroen Dubbeldam met uh, Oetasja. En verder nog de nationaal kampioen Gertjan jan Brugging met de uh, primeval déjà vu. Dus maakte, uh, althans Gertjan Brugging maakte één springfout Eindigde als laatste. Want hij was niet snel genoeg. Die best behoorlijk snel was. En na zijn overwinning in Arnhem uh, van uh, zeer recent. En zijn paard in vorm. Oetasja met Jeroen Dubbeldam. Eindigde daar duidelijk als vijfde. Want hij moest een aantal snellere combinaties foutloos voor zich laten. Waaronder uh, de Amerikaanse Lorwa Crowd. Maar ook de auto. Europees kampioen Kevin Stout... Een lange tijd ging aan de leiding de 48-jarige Roger-Yves Bos. Niet mooi altijd zijn stijl om naar te kijken, maar het is effectief. Hij was lange tijd aan de leiding, foutloos, 34 seconden, 11 En toen kwam in de laatste rit Filip Weishaupt, lid van het Duitse team... dat hier winnend de landenwedstrijd vrijdag afsloot. En hij reed net als vrijdag Montebellini, Een van de drie paarden die dubbel foutloos was in die landenwedstrijd. En hij bleef foutloos in de barrage in een snelle tijd, niet de allersnelste tijd. Want die was van... Voor zijn landgenoten Hans Dieter Dreyer, maar die had een springfout. Maar het was 33 seconden, 72 honderdste. En dat was toch ruim twee seconden sneller dan bijvoorbeeld de Oetasja van Jeroen Dubbeldam. Prachtige overwinning dus voor Philips Baishout met Montebellini. En toch een mooie troep ook weer heeft laten zien. Jeroen Dubbeldam met Oetasja. hij is weer terug met dit paard. En wie weet wat we de komende wedstrijden weer ook van hem gaan zien. Sharkey uit de jaren 80 en een good heart. Johnny Hogerland is dus vandaag Nederlands kampioen wielrenner geworden. En opvallend was dat er geen enkele Blanco-renner op het podium stond. Beste Blanco-renner in het klassement was Tom Jelter Slachter, bene gepasseerd voor de Tour de France. Alle reden om er eens even over na te praten, Steven Daleboud met een van de ploegleiders van Blanco, Erik Dekker. Hey Erik, leg eens uit. Ja, ik neem maar dat je bedoelt waarom we niet gewonnen hebben. Ja, waarom jullie beste man op plek 6 staat... Ja, goed. Kijk, of, of onze beste man nou tweede, derde, vierde, vijfde of zesde is... dat is op zich, niet zo heel, uh, op zich niet zo heel relevant. Want het gaat vandaag echt wel alleen om één plek. En dat is de eerste plek. En uh, goed, we zijn met de meeste renners. Uh, twee, twee of drie meer als vakantieleider. Die zijn natuurlijk ook met, uh, met 14 gestart. En dan uh, ja, de, twee, uh, de twee grote favorieten, Langerveld, Maar vooral Terpstra, waar je mee van doen hebt. Op een, op een parcours wat super eerlijk is en super zwaar. Ja, dan kom je in de finale en dan wordt het steeds eerlijker, eerlijker. En dan uh, blijkt je uiteindelijk dan met tanking voorop te komen. Terpstra wel onschadelijk te maken, maar daar, daar zitten dan ook drie man van ons in het wiel die uh, ook niks extra's mee kunnen. Ja, en dan uh, tank van voren gelost. En, uh... Ja, dan is het over. Ja. Jullie rijden voordat die absolute finale begint. Uh, nog lang aan kop van het peloton. met een uh, grote groep renners. Er uh, wordt daar veel energie uiteraard verspeeld. Wie blijven er dan in die finale, wat jou betreft, nog over. Uh, die nog goed zijn van Blanco? Nou, toen toen uh, Westra werd teruggepakt, zeg maar. Uh, was Bouke eraf. Dat, dat, dat, was een, dat was wel een tegenvaller. Uh, en voor de rest was het, was het goed. Zat, zat iedereen op de plek waar hij moest zitten, denk ik. En, en, en begin je eraan. Alleen dan schiet het tempo zo de lucht in. Dat dan renners er pas echt achter komen hoe goed ze zijn natuurlijk. En waar zat het dan? Waren de renners dan niet zo goed als verwacht? Lars Boom bijvoorbeeld? Nou, we waren in ieder geval niet in staat om situaties te creëren die, uh, die erg goed... Of ja, op zich was het wel met tanking toen hij wegreed. Was, dat was allemaal goed. Alleen er kwam geen follow-up. Uh, dus ja, dat achter gebeurde niet veel, bedoel je? Nee, dat klopt. We, we, we konden daar, daarachter nooit de situatie creëren... dat we zonder Terpstra toch met een kelderman of een slachter of een boom zelfs... Uh, uh, uh, ja, dat we erachter kwamen. Was het überhaupt wel ideaal om brandtanker daarvoor op te hebben? Ja, maar je hebt, niet, je hebt het niet voor het zeggen natuurlijk. Ja. Kijk, ja, ja. Ik denk, is dat een nee? Ja, wel, nee maar Tank was wel een van, de, een van de, de sterkste redders van onze ploeg. Of die is dat. Uh, en die zat daar, die opende heel goed. Het was super als dat dan uiteindelijk de definitieve uh, ontsnapping is. Ja, dat, dat, dat weet je op dat moment ook niet. Maar iets, daar, iets daaraan doen, dat gaat ook niet meer. Dus achteraf, wat, wat kan je jezelf verwijten als, als ploegleider? Nou, daar moeten we even met z'n tweeën over hebben, Michiel en ik. Dus, uh, nou, wat denk jij? Ja, achteraf... Achter, kijk, gisteravond hadden wij de tactiek ge gebaseerd op het feit dat uh, onze kopman Terfstra kunnen bijhouden. En dat was vandaag niet zo. Bedoel, ze zijn er wel bij gefinisht, maar toch een aantal keren zo in de verdediging door uh, Terfstra gedrukt... Dat we, ja, dat we dat in ieder geval niet konden doen. Ja, en dan valt de tactiek een klein beetje in duigen. Uh, dus ja, als je dat gisteravond had geweten of onderkent... En daar, zal dan de, daar moet dan de fout zitten. Dan had je een andere koers kunnen, kunnen rijden. Um, Bakker Mollema stapt af. Uh, had een, ja, een mindere dag zoals hij het zelf uitlegde. Robert Geesink stapt ook af. Ja, die viel ook al naar 400 meter. Hoe is het met hem? Ja, nou goed, moet je, dat kun je straks even zelf vragen misschien. Of, uh, maar hij heeft, hij heeft een flinke schaafhond op zijn ribben. Dus, dus zijn ribben die zijn geraakt. Uh, dus ja, dat voelt niet heel lekker. Nee. Uh, ja, hoe gaat dat in zo'n week naar de Tour toe? Is dat iets waar jullie je druk om maken? Nou ja, laten we nu even baseren op vandaag en de teleurstelling verwerken. We gaan zo even met de, met de jongens praten wat er, uh, wat er in hun ogen uh, goed ging en vooral niet en niet goed ging. En dan, ja, dan zal de commentaar wel even duidelijk worden van Robert. Maar ik heb geen enkel idee of dit nou een dramatische zin moet zijn of niet. Erik Dekker in gesprek met Steven Dalenboud. Ja, het is inmiddels rust bij de finale in Rotterdam. De hockeyers, Australië tegen België, het staat er 1-0 voor de Australiërs. En in Amsterdam klinkt het ook rustig. Is de afgelopen paar uur tegen Pioniers de te ja, ja, het is afgelopen rustige muziek, huilmuziek voor de Amsterdammers... want ze hebben verloren met 4-10. Het was een spannende wedstrijd tot aan de negende inning. En toen drukten de bezoekers door met vijf punten op de zwakke reliever Hendricks... en zetten toen eigenlijk al de eindstand op het bord, 4-10. En daarmee wint Pioniers de serie met 3-0 van Amsterdam... En dat is knap, want de Pioniers had een slechte seizoensstart. Is nu weer helemaal in shape en zet Amsterdam gewoon op zijn plaats. Ze blijven weliswaar vierde de mannen uit Hoofddorp. Maar ze hebben nog maar één punt achterstand op Amsterdam. Het was trouwens het laatste competitieweekend. Want vanaf volgende week gaat het Nederlands team weer aan de bak. Tijdens het World Port Tournament in Rotterdam. Met een Nederlands team bestaande uit louter hoofdklassers. Daarnaast Curaçao, gecoacht en getraind door de welbekende Johnny, Valentina, Taiwan en Cuba. En volgens Zeggen komt Cuba met het sterkste team ooit naar Nederland. Nou, dat zullen we allemaal nog gaan uh, meemaken vanaf volgende week. Hier dus uh, is het klaar. Pioniers wint verrassend en verdient in Amsterdam met 14. Al het laatste sportnieuws. Dit is LOS Langs de Lijn. You woke me up. I've been sleeping too long. it's starting to dawn on me. And too soon to tell. Get weak in the knees as I carry these words with me. Bob en you don't have to say. Morgen gaat het weer beginnen op het heilige gras van Wimbledon, het Grand Slam toernooi. En gisteren was je nog commentator in Rosmalen, nu is je alweer in Londen. Het leven van een tenniscommentator gaat over rozen. Mark Brasser, goeiemiddag. Zwandig, goeiemiddag. Ja, uh, dat is goed. toe daar in Londen en ik moet Het, zeggen... ene, gras, ja, het ene gras is het andere niet. Hè? Het gras zal altijd groener zijn aan de andere kant van Rosmalen en dat is hier op Wimbledon inderdaad. Ja, daar was het overigens heel veel regen. Hoe zijn de vooruitzichten voor de komende dagen in Londen? Ja, het is een beetje hetzelfde als in Nederland. Het is uh, wisselvallig. Ik uh, zit nu op het Centercourt. Daar staat een hele grote tent overheen. Ik was net even buiten bij de bijbanen. Ik zag daar wat spelers lopen die dan aan het trainen zijn. Thomas Berdig uh, liep daar onder meer. En uh, ja, het, het, het, het, het miezerde wat. Uh, de zeilen gingen op sommige banen gingen er overheen. Dus het, ja, het, het, het is een beetje als in uh, Rosmalen. Wat dat betreft is er, is er weinig verschil. Het weer is uh, weersverwachtingen ja, nou ja, wisselvallig. Uh, een medewerker van een publieke omroep heeft niet zoveel geld. Maar uh, stel, je moet je geld inzetten. Wie bij de mannen, wie oh. bij de vrouwen? Ja, nou ja, kijk, uh, het is dat de Djokovic, uh, maar dat is puur gebaseerd op de loting. Uh, er zitten onderin het schema, daar zit Federer, daar zit Nadal en uh, daar zit Andy Murray. Uh, die gaan elkaar het leven onderin zuur maken. Ja, en bovenin zit Novak Djokovic. En als alles volgens schema gaat, dan komt er Novak Djokovic pas in de finale. Uh, en andere speler uit de top vier tegen. En Niet dat hij een vrije doortocht heeft, want uh, bovenin zit natuurlijk nog wel Ferrer bijvoorbeeld. Maar we kunnen, hè, de, dat, dat, dat van de week toen, dat toen. De loting uitkwam, zagen we dat meteen. Ja, we kunnen een kwartfinale krijgen tussen Federer en Nadal. En dan kunnen we een halve finale krijgen. De winnaar van die twee kan dan spelen in de halve finale tegen Andy Murray. Dus ja, onder in het schema, daar, daar zitten de grote jongens uh, bij elkaar. En ja, dan, dan ziet het er naar uit dat Djokovic redelijk. Uh, nou ja, niet makkelijk. Maar goed, de, de weg is wel redelijk vrij, om het zo maar te zeggen. Ja, en, en dat zou in de finale dan tegen wie die ook speelt wel eens een voordeel kunnen zijn. Dat hij nog niet zo heel veel kruid verloren heeft. Dus ik, ja, ik. Ik zet mijn geld bij de mannen dan toch op uh, Novak Djokovic. Bij de vrouwen uh, ja, is er eigenlijk toch voor mij maar één... die er uh, met kop en schouders bovenuit steekt. Dat hebben we in Parijs gezien. En dat is uh, Serena Williams. Dus ja, daar hoef ik niet zo heel erg lang over na te denken. Iets minder lang dan bij de mannen. Dus uh, Djokovic en uh, Williams. Schrijf ja. dat dan maar op. Overigens, over dat schema gesproken. Ze mogen toch op Wimbledon zelf bepalen... hoe de plaatsingslijst eruit ziet en dus het schema... Ja. Ja, dat mogen ze. Andy Murray staat op twee, Djokovic op één. Maar ze hebben, Nadal hebben ze op vijf gezet. Daar is lang over uh, ja, gedacht van, goh, wat, wat, wat, wat gaan ze daarmee doen? Gaan ze hem hoger plaatsen? Maar nou ja, vorig jaar ging hij er natuurlijk in de tweede ronde uit. Langer uit geweest. Ja, Wimbledon is wat dat betreft uh, eigenzinnig. Uh, Plaats zelf zeggen van, ja, we hebben met die wereldranglijst niet zo heel veel te maken. Wij doen dat zelf. Ja, hebben Nadal op vijf gezet. Ja, en dus loop je dan het risico uh, vervolgens bij de loting ja, dat je een kwartfinale krijgt tussen Federer en Nadal. Ja, de Nederlanders. Uh, drie bij de mannen, drie bij de vrouwen. Ja, wat kunnen we van hen verwachten? Ja, lastig, moeilijk. De voorbereiding van, van, van allemaal was eigenlijk niet, uh, niet je van het. Morgen gaan we er meteen twee in actie zien. Twee Nederlanders. Uh, Robin Haase gaat spelen. De tweede partij op baan 18. Nou, hij heeft van alle Nederlanders, nou, samen met Michele Krajcek, die tegen de Chinese Nali speelt. Een Grand Slam-wilherse Robin Haase speelt tegen Yushni. Uh, nou, Yushni zagen we de week voor Rosmalen... nog in de finale staan van het grastoernooi van Halle. Verloor die uh, net aan van uh, Roger Federer in drie sets. Ja. Ja, dus dat is een, een, een moeilijke loting voor uh, Robin Hazen... die afgelopen week in Rosmalen nou ja, een tweede ronde partij heeft laten zien... waar we toch allemaal wel weer meer van verwacht hadden... en die hij ook eigenlijk in ieder geval uh, naar een derde set had kunnen brengen... en misschien wel had kunnen en misschien ook wel had moeten winnen. Hij zegt zelf altijd, van, ja, ik speel, dat is dan uh, wel in zijn voordeel... hij zegt, ja, ik speel nooit slecht op Wimbledon. Nou goed, daar moet hij zich dan maar aan vasthouden. Vorig jaar speelde hij in de eerste ronde tegen Del Potro. Speelde hij inderdaad helemaal niet zo slecht, verloor hij in vier sets. Dus hij komt wel, ondanks... Uh, uh, dat, dat smetje zeg maar, van Rosmalen komt hij toch met een goed gevoel hier naar uh, Londen toe, omdat hij altijd hier uh, goed speelt. Uh, ja, en dan hebben we morgen ook nog in actie uh, Kiki Bertens. Nou ja, die hebben we afgelopen week in Rosmalen horen zeggen nou, dat grastennis eigenlijk toch helemaal niks voor haar is. Uh, dat er enkels uh, er enorm onder lijden dat ze last krijgt van er enkels. Ja, dan heeft ze ook nog een, een lastige uh, ronde in uh, Jaroslava Svedova. Daar speelde ze vorig jaar in de tweede ronde tegen en was ze vrij kansloos. Dus ja, het is fingers crossed meteen op de eerste dag voor wat de Nederland anders betreft de betters en hazen het zal voor allebei niet heel erg makkelijk gaan worden en ja ze, ze zouden ook zomaar allebei kunnen verliezen. En welke wereldtoppers komen er morgen om meteen in actie? Ja, het is, het, is, het is meteen volle bak, Twan. Even rustig bijkomen, dat, dat is er niet bij. We gaan Federer zien natuurlijk. Hè, die opent, de, de winnaar van vorig jaar bij de mannen opent op het centercourt. Dat zal zijn om 1 uur. Dat is twee uur Nederlandse tijd tegen Viktor Hanescu. Ja, uh, en als u daar nog niet voor uh, bent gaan zitten. Sharapova komt er achteraan. En dan ook nog Andy Murray. Dat is dan alleen nog maar het centercourt. Federer, Sharapova, Murray. Kijk je naar baan één, dan staat daar Azarenka gaat spelen. We gaan Nadal gaan we meteen op de eerste dag in actie zien. En een van de mooiste partijen uit de eerste ronde... In in ieder geval bij de mannen. Leighton Hewitt tegen Stanislas Wawrinka. Ja, en als ik je dan nog vertel dat we Kvitova hier winnen... rest nog gaan zien dat Tsonga nog in actie gaan komen... dat we nog een eerste ronde hebben. Bagdati Silic, wat toch ook twee jongens van naam zijn. Ja, en dan nog het Amerikaanse onderontje, Maar dat is echt voor de fijnproevers... tussen Jamie Hampton en Sloan Stevens. De twee ja, meiden van het Amerikaanse tennis... die het op dit moment heel erg goed doen. Die komen elkaar hier in de eerste ronde tegen morgen meteen. Ja, het is vuurwerk vanaf dag één. Het is het, is het allergrote naam. Nou goed, Djokovic dan niet maar ja, ik zei het Federer, Murray, Nadal, allemaal komen ze meteen de eerste dag in actie. Het is smullen. En uh, het gas met het nagelschaatje bijgewerkt? Het is, er staat een hele grote tent nu over het Centercourt. Uh, ik weet niet of dat tegen de regen is, want ik zie de zon schijnen. Maar het kan ook zijn puur uit uh, bescherming... Uh, dat ze morgen het gras er op en top bij ligt als uh, Roger Federer uh, aantreedt... Voor zijn, en, en opgaat voor zijn, voor zijn achtste titel hier op Wimbledon. Dus dat is moeilijk te zien. De bijbanen zag er allemaal keurig uit. Het is echt zo'n laatste dag inderdaad waarop de puntjes nog even op de i worden gezet. Uh, de vuilnisbakken nog even bij worden geschilderd. Het moet morgen allemaal op en top zijn... Dan dan komt de hele wereld hier naartoe en kijkt de hele wereld mee. Ja, en dan vanaf 1 uur op het Court, twee uur Nederlandse tijd. Dus, en de bijbanen beginnen iets eerder. Die beginnen al om half twaalf, half twaalf hier Engelse tijd. Dus half één Nederlandse tijd. Ja, dan, dan gaat, het hier, gaat het hier los. Dankjewel, Mark Brasser. Michel Branch en Santana in de Game of Love. De golfers Joost Luiten en Robert-Jan Derksen zijn als tiende geëindigd... bij het BMW International Open, een toernooi uit de Europese Tour. de Nederlanders kwamen na vier ronden op de golfbaan Eigen Riet... bij München uit op 275 slagen en dat is 13 onder par. En dat waren vijf slagen meer dan de winnaar. De Zuid-Afrikaan Ernie Els die sloeg op de sloddag alle aanvallen op zijn koppositie af... en incasseerde na een degelijke ronde van 69 slagen de hoofdprijs van 333.000 euro. Dat is de moeite. Dit is radio 1. Het is half zes, zometeen weer een uitgebreide weer. Mijn eerste hoofdpunten met Marjan Koekoek. Klokkenluider Edward Snowden is aangekomen in Moskou. Hij vertrok vanmorgen uit Hongkong. Internetsite Wikileaks zegt dat twee van hun medewerkers zijn meegereisd. Snowden zou naar Ecuador of Venezuela willen. De oud-CIA-medewerker wordt gezocht door de VS omdat hij een geheim spionageprogramma bekendmaakte.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 Het bedrijf zou zogezegd verlies leiden op de Britse activiteiten... maar maakte in werkelijkheid honderden miljoenen winst. En koning Abdullah van Saudi-Arabië heeft besloten... dat het weekend voortaan op vrijdag en zaterdag valt. Tot nu toe waren donderdag en vrijdag de vrije dagen in het koninkrijk. Bedrijven vonden dat lastig, dat afwijkende weekend... in contacten met andere landen. Religieuze leiders zijn minder gelukkig met het besluit. Ze vinden dat de koning zijn oren laat hangen... naar het christendom en het jodendom. Tot zover. Het weer. Met Peter Kuipersmulken. Het is op dit moment op de meeste plaatsen bewolkt en in het hele land vallen buien. In Drenthe is zojuist zelfs wat onweer waargenomen. Vanavond dan neemt de buigheid iets af en vannacht dan regent het nog heel lokaal. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen dan hebben we opnieuw te maken met buien, vooral in het binnenland. Maar het zijn er wel minder en ze zijn ook minder zwaar dan vandaag. Aan de kust wordt het in de middag waarschijnlijk droog en zijn er opklaringen. Het blijft morgen vrij fris. De thermometer die blijft steken bij een graad of 16, hooguit 17 graden. En na morgen dan blijft het aan de koele kant. Die temperatuur die blijft hangen op een graad of 17. Wel wordt het wat zonniger en neemt de kans op regen verder af. ANWB Verkeersinformatie. De A2 Eindhoven richting Utrecht is dicht tussen de afritten Sint-Michelsgestel en Kerkdriel. Er is een auto over de kop gegaan. Verkeer kan het beste omrijden via de parallelbaan. Maar daar staat inmiddels vanaf Sint-Michelsgestel 4 kilometer file tot aan Rosmalen. De A28 Zwolle richting Hogeveen is dicht bij Zuidwolde. Er staat een vrachtwagen in brand. Verkeer wordt er alleen maar via de parkeerplaats geleid en dat leefde aardig wat file op. Tussen de wijk en Zuidwolde 4 kilometer. Radio 1, NOS langs de lijn. Maar wij gaan allereerst weer even terug naar Rotterdam, de finale tussen Australië en België. De ruststand was 1-0 en het voordeel van de Aussies, de Groot. En nog steeds 1-0 na ruim 10 minuten spelen in de tweede helft. Het duel zakt langzaam een beetje weg, is niet zo gek ook natuurlijk. België lijkt moe gestreden, ze hebben enorm veel energie verspeeld in de eerste helft van dit duel. En Australië, Australië is een wat, wat geroutineerd team. Wat oudere jongens, wat oudere spelers, die weten wat winnen is... Wat kwalificeren is, zei Charles Burles, de coach van Australië, voor de wedstrijd. Straks bij het WK komt hij met een jongere ploeg. Dat heeft hij nu al beloofd. Maar deze oudere mannen, die moeten zich kwalificeren. Maar op dit moment is het toch België dat dan na die corner van Australië een uitval uh, pleegt. En het is uh, België dat scoort. Het is 1-1 geworden na 12 minuten in de tweede helft. En dan kan het toch nog wel aardig worden, hoor. Uh, doelpunt uh, overigens was van Simon Gognard. En het is 1-1. 1-1 bij België tegen Australië. En je hebt misschien het gejuich gehoord op de tribunes. De mensen waren hier allemaal gekomen. Ze hadden al kaarten gekocht voor een finale van Nederland. Nou, dat werd België. Dat is niet zo ver bij ons vandaan. Dus België is hier de favoriet van het publiek. En men is blij dat de Belgen hebben gescoord. 1-1 is de stand in de finale van het toernooi van de World Hockey League. Halve finale in Rotterdam. Het is NOS Langs de Lijn met sport en muziek.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 Doorbraak van Thomas Akna en Paul de Munuk niet of nooit geweest. Een mooie Nederlands kampioen wielrenner, dus vandaag in Kerkrade, Johnny Hogerland. Tweede werd Tom Dumoulin van de Argo Shimano ploeg. En die nummer twee spraat nu met Steven Dalebout. Tom, je wordt gefeliciteerd met je tweede plek. Uh, Voelde het ook zo? Ja, ik ben super blij. Dus uh, ik had niet meer, uh, niet meer het gevoel dat ik kampioen kon worden. En uh, ik ben gewoon uh, heel erg blij met mijn tweede ja. plek. Ja. Ja, wat een opmars, in die finale van jou. Je, je reed je stuk bij stuk uh, voorbij. Ja, dat had niemand meer verwacht, denk ik. Inclusief zelf niet. Dus uh, ja, ik ben, uh, ben er heel blij mee. Ja. Hoe komt het dat je dat niet meer verwacht had? Nou ja, ik zat op het begin met een beetje in de tang uh, in het groepje met Terpstra en Boom. En uh, daar kwam ik eigenlijk niet uit weg. En uh, ja, toen werd het gat alleen maar groter natuurlijk. Dus uh, ja, de hoop was er niet echt meer dat ik uh, nog podium ging doen. Want hoe zwaar was ook de wedstrijd vandaag? Uh, het was niet warm, het regende. Ja, super zwaar, net als vorig jaar. Het is gewoon een super zwaar parcours. Dus uh, ja, maar uiteindelijk kom ik toch, denk ik toch de sterkste bovendrijven. En uh, ik denk dat vandaag ook de sterkste heeft gewonnen. Ja. Vorig jaar was je zesde, uh, ja. nu tweede. Dat is een mooie stijgende lijn. Ja, laten we die vooral uh, doorzetten. Wat neem je vandaag, eh, van vandaag mee en ook van de afgelopen weken, maanden natuurlijk, qua vorm naar, naar de Tour de France? Ik bedoel, moet jou wel een bevestiging geven. Ja, ik wist wel dat ik goed in orde was de laatste weken. En eh, vandaag is er alleen maar een bevestiging eh, daarvan dat ik eh, in ieder geval met eh, goede moed naar de, naar de Tour kan gaan. Ja, en wat, wat hoort daarbij? Hoort daar ook een soort van verwachting voor jezelf bij, bij de Tour de France? Uh, of kan dat helemaal niet omdat het je debuut is? Uh, nou ja, het is... Het is wel de bedoeling om uh, gewoon in de eerste plaats ervaring op te doen en de ploeg te helpen. Maar ik hoop mezelf natuurlijk ook uh, te kunnen laten zien uh, een paar dagen. Hm. Kom. Kan je dan uit? Naar ja. Ja, zeker, ja tuurlijk. Tom Dumoulin van Argos, hij werd dus tweede vandaag op het NK achter Johnny Hoogland. Ik meldde u eerder al dat André Greipel de beste was in Duitsland... en in Spanje, Jesus Herrera. Peter Sagan was wederom de beste in Sloakije, de alleskundig. Werd alweer voor de derde keer op een rij Sloaaks kampioen. Arthur Vichot was de beste in Frankrijk. Sprinter van FDG kwam solo over de finish. Vichot hield Sylvain Chavanel van de dubbel af. Want de Step coureur was donderdag de beste in de tijdrit... en Tony Galopin van Radio Radiocheck veroverde het brons... Michael Morkov was de beste in Denemarken. Michael Kwiatkowski was de beste in Polen. En in Zwitserland werd daar kampioen Michael Sher. Kortom, vele kampioenen vandaag. We gaan vele trui terugzien straks in de Tour de France. De van Janne Schra heet Different. Het Nederlands volleybalteam speelde dit weekend in de World League twee keer tegen Portugal. Vanmiddag won Oranje met 3-0. En gisteren ging het minder goed. Toen was Portugal met 3-2 te sterk. Verslag even Lars Geert. Praat na met de, de assistent-bondscoach Henk-Jan Held over deze dubbele ontmoeting. Henk-Jan Held, assistent-bondscoach. En een zeer bekende naam in het volleybal. Um... Een weekend van contrasten, gisteren een zeer moeilijke wedstrijd, vandaag alweer een stukje makkelijker. Waar zat dat grote verschil in vandaag? Uh, Goeie vraag. Nou, gisteren hebben wij, wij denk ik uh, over het algemeen veel te veel eigen fouten gemaakt. En, uh, en veel, te veel makkelijke kansen laten liggen. En dat hebben we vandaag uh, in ieder geval uh, veel minder eigen fouten gemaakt. En nu maakte Portugal wel die, veel, die, uh, die vele fouten. En dat, en ja, het ging allemaal net iets makkelijker. En waren natuurlijk, de eerste twee sets waren heel, heel spannend. En dan, dat we die dan toch weten te winnen, al twee, dat is wel een goed teken. Uh, dat komt aan op inzet natuurlijk. Prachtige bal van Jeroen Rouwer die hem nog van achter de Reservebank, de Coachesbank, vandaan haalt. En nog het veld in weet te brengen. Was dat ook het verschil? Inzet, hard werken? Ja, ik denk dat dat, dat voor ons heel belangrijk is. Het is, uh, wij... Ik denk niet dat wij een, een team hebben van echt allemaal supertalenten. Wij moeten het vooral hebben van, van een goed teamspel en, en verschrikkelijk hard werken. En nou ja, als je dan zo'n bal wint, dat geeft natuurlijk een enorme kick. Ik moet het toch even hebben over de derde set. Er staat 22-13 voor. Vervolgens krijg je natuurlijk een lastige serveerder aan de andere kant. Maar op dit niveau een 22-13 voorsprong een team terug laten komen tot 22-20. Eigenlijk mag het niet. Nee, dat mag ook niet. Dat is absoluut uh, mag niet. En dat is gewoon een, een, uh, ja, een beetje... Uh, hoe noem je dat? Onderschatting eigenlijk misschien aan het eind dat het toch insluipt. En dat, uh, dat is natuurlijk heel moeilijk te voorkomen. En uh, ja, dat is misschien ook wel het teken nog een beetje van ons spel. We, zijn, uh, we kunnen hartstikke... ik, ik had ook het idee dat het te maken had met de keuzes van de spelverdeler. Ja, de, ook. ook en, uh, maar dat is dan misschien ook net weer de, de, de, de, de jongheid van de frisheid van, van die mier. Uh, en die op dat moment dan niet zoveel denkt van dat hij het mooi af wil maken. En, maar dat, gelukkig wisten we het nog goed op te, op te pakken. En, maar dat zijn natuurlijk dingen die uh, normaal gesproken dodelijk zijn. Toch bovenaan in de groep na een aantal weekenden. Uh, je krijgt dus nog Zuid-Korea en Finland. Uh, is er een kans om aan het eind van deze cyclus boven in de groep te eindigen... en dus naar Argentinië te gaan voor de finale ronde? Ja, natuurlijk. Die kans is er. Uh, maar ik denk dat we daar nog niet aan moeten denken op dit moment. Wij moeten nu... Uh, Vandaag nog even genieten van deze overwinning en vanaf morgen gaat de blikken op, op Korea. En in Korea wordt het uh, denk ik een helse uh, kawaii. Want uh, er zullen daar zeker uh, duizenden mensen in de, op het sporthal zien. Ik heb wat videobeelden gezien, van wedstrijden daar. en Dat is een exe, echte heksenketel. En het is natuurlijk weer een ander spelletje, een aziatische spelletje. Waar we, nou, tegen Japan ging het ook niet uh, heel makkelijk, dus het is altijd weer winnen. Dus dat wordt uh, nog een hele tour. Dus dat uh, gaan we eerst maar eens kijken of dat lukt. Henk-Jan Held, de assistent bondscoach van de World League Volleyball naar de World League Hockey... met Australië tegen België. En hadden die Belgen kans, zeiden we, Gerard? Ja, die hebben zeker kans. En dat is maar tien minuten te spelen. Ze zijn op 2-1 gekomen. Kier scoorde het doelpunt. Uh, Australië is helemaal weggevallen, zeg. Na die gelijkmaker van België enige minuten geleden. Meteen België in de aanval. Een strafcorner op de lat. Dat was een prachtige mogelijkheid. Een stop van de doelman van Australië. En dan eindelijk Kier die scoort. 2-1 in het voordeel van België. Nog 17, wat zeg ik nog, 10 minuten te spelen. En 14 seconden. Dat wordt er een lange 10 minuten voor Mark Lammers op de bank van België. Want zal hij dan hier meteen al in het eerste grote wereldtoernooi... waar hij aan het hoofd staat van de ploeg uit België... zal hij dan meteen de hoofdprijs pakken. Het is hem gegund natuurlijk. Mark Lammers, veel succes gehad met de Nederlandse vrouwen. En dan nu bij de Belgische mannen. Meteen in de finale van een wereldtoernooi. En dan ook nog met 2-1 voorstaan en nog maar 9,5 minuten spelen. Het kan niet op. Altijd op 1. Langs de lijn.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 dat ook voor het eerst door na promotie dat, uh, dat er een, een vader staat met een klein jongen, en, uh, dat stond toevallig naast het stadion, en ik hoorde dat zo aan en die zegt en er komen Ajax en Feyenoord en PSV en Herenveen komt weer naar, uh, naar Leeuwarden toe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 Geert Strong en Money, muziek uit de jeugd van Geert de Groot. Geert, is de verrassing aanstaande daar in Rotterdam? Ja, nog wel. Maar het hing aan de zijde draadje hoor. Zojuist een de strafcorner voor Australië leverde geen doelpunten. Dus België leidt nog steeds met 2,5 minuten spelen. Leidt met 2-1. België op de rand, op de drempel van een groot internationaal hockeysucces. En we gunnen het Mark Lammers natuurlijk, de Nederlandse coach van de Belgen. Hij heeft een uitstekend team neergezet. Gebaseerd natuurlijk op een goed technisch beleid van de afgelopen jaren... onder leiding van ook al een Nederlander, ook al een ex-bondscoach... Wenting, Bert Wenting, hij heeft het technisch beleid neergezet. Maar voor Mark Lammers was dat natuurlijk de basis om verder te gaan met de Belgen. In de finale te staan hier in Rotterdam. Op weg misschien wel naar het goud. Want België leidt met nog twee minuten te spelen met 2-1. Dankjewel Gerard. Daarmee komen we het einde aan deze uitzending op de 23e juni. De dag van Johnny Hogeland. Hij wordt Nederlands kampioen wielrennen. Langs de lijn is weer terug vanavond om 10 uur. Zometeen Studio Itzada en daarvoor nog het uitgebreide NOS-journaal met Marjan Koekoek. Dank voor het luisteren. Pretter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 klaar te stomen voor het werk hier. En wat mogen we verwachten van Brussel? Radio 1. Zometeen in Bureau Buitenland tussen 7 en 8. Het nieuws van alle kanten. Wie wordt de opvolger van Bradley Wiggins, Vroom of Contador? Lees alles over de honderdste tour in de AD Tour Gids. Extra dik met honderd pagina's over Alpduwes, de favorieten, de ploegen, de etappes en heel veel meer. Nu in de winkel met bon uit het AD voor 3,95.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 Dit is Radio 1.